De appartementen bij winkelcentrum het loon zijn veilig, maar het gas is afgesloten. Dat is gedaan omdat een pilaar in de parkeergarage is verzakt en er bij instorting een explosie zou kunnen ontstaan. Bij een ongeluk op de snelweg A4 is vanochtend een dode gevallen. De weg is bij Leidsendam in de richting Amsterdam afgesloten en dat zal nog uren gaan duren. De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. Mogelijk is een auto door de middenberm geschoten... en op de andere weghelft in botsing gekomen met een ander voertuig. In Duitsland heeft de populaire tv-presentator Thomas Gottschalk afscheid genomen. Miljoenen Duitsers keken naar zijn laatste uitzending van Wet en Das. De 61-jarige Gottschalk, de presentator met de blonde krullen... besloot na 25 jaar te stoppen met de show... omdat een van de kandidaten vorig jaar in zijn programma verlamd raakte... De man probeerde met springveren over een rijdende auto te springen... maar kwam verkeerd terecht. Aan het einde van zijn laatste uitzending bedankte Gottschalk zijn publiek... en deelnemers voor een geweldige tijd. das trok een ongekend aantal kijkers. Vorige maand waren dat er zo'n 10 miljoen. De Nederlandse handbalsters zijn het WK in Brazilië teleurstellend begonnen. Oranje verloor het openingsduel tegen Spanje met 34-27...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 ANBW ah, Verkeersinformatie, we hoorden het zojuist zo in het nieuws. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Dorp is de weg richting Amsterdam afgesloten. Verkeer naar Amsterdam kan het beste omrijden via Wassenaar of via Utrecht. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh ja, ik ook.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 Het geluid van een gewone griend. Kort geluidje van een gewone griend. Komt op het noordelijk halfrond voor, ook voor de kust van Nederland. Maar dit geluid kunnen wij gewoonlijk niet horen. Ook niet als je je hoofd onder water zou steken, als er toevallig een keer een griend voorbij zou zwemmen. En dit is weer een andere griend. Dat is een kort flippergrind die vooral in zuidelijke wateren zwemt. Bijvoorbeeld bij de Bahama's. En als je je best doet, kun je het verschil horen. En als dat zo is, dan kun je meedoen aan het project Whale FM. Scientific American en TNO zijn namelijk op zoek naar mensen, hele gewone exemplaren zoals u en ik, die mee willen helpen om 15.000 geluiden van walvisachtigen door te spitten en te speuren naar overeenkomsten en verschillen. Je kunt op hun website talloze fragmenten beluisteren, bijvoorbeeld deze, dat is een orka. <klaar> Ja, en als je dan denkt, hé, hey, die lijkt wel heel erg op die andere orka, die spreken dezelfde taal, dan heb je een match. Je klikt het aan op de site en je hebt heel misschien een dialect ontdekt dat gesproken wordt door verschillende families duizenden zeemijlen van elkaar verwijderd. En zo kun je als amateurbioloog in de verloren uurtjes een bijdrage leveren aan het doorvlooien van al die onderzoeksdata. Waarvoor de organisatie zelf ogen en oren tekort komt. Misschien is het een mooie tijdbesteding voor al die fans van de webcams van Vogelbescherming. die voorlopig nog een tijdje moeten wachten. op het spektakel in de nestkasten komend voorjaar. En zeg nou zelf: is het een fijn radiostation of niet? Dat Whale FM. Goedemorgen. In een land hier ver, ver vandaan is momenteel COP17 bezig. De COP17, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, waar 192 landen gaan proberen om een opvolger uit te broeden voor het Kyoto Klimaatverdrag. Hoe zoiets gaat en wat het laatste nieuws is en vooral of het allemaal een beetje op wil schieten daar in Durban, Zuid-Afrika... Daar vertelt ons EU-klimaatrapporteur Bas Eikhoud over, die we zo direct aan de lijn hebben. Kees Moeilijker komt hier voorlopig zijn laatste column lezen, maar heeft geloof ik ook nog een verrassing in petto. En we zoeken bevers op lage water. Janine Abbring is er een weekje op uitgetrokken en niet in het kapitool aanwezig. Maar mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het tweede deel, het Allegro, uit het concerto opus 3 nummer 3... in G-klein van de Engelse componist Charles Everson. Deze week werd eh, in de grote rivieren een absoluut record laag waterstand bereikt. Dat levert vooral voor de scheepvaart problemen op... Voor waterleidingbedrijven en landbouw valt de schade mee omdat de vraag in deze tijd van het jaar niet zo hoog is. Maar wij willen natuurlijk weten, wat doet het met de natuur? Joost Huizing ging vorige eeuw al eens met Johan Bekhuis uh, de Gelderse poort bij Millingen in bij de allerhoogste waterstand ooit. En nu jaren later tijdens de allerlaagste. Koetjes, uh, sloppent. Ik zag net één brilduiker erbij zit. Gins van overkant... naar de Grote zilverreiger. Deze staat nu langs het water. Wat we ook vaak zien nu, is dat die oplopen met de Galloways en met de konings. Gezellig. En nou ook vooral op zoek zijn naar wat die dieren losmaken aan, aan mollen, muizen en misschien nog grotere insecten. Want we hebben per slotverrekening een fantastische nazomer gehad. En nu ook, we staan in het zonnetje. Dus het is bijna niet voor te zeggen, het is december. Geniet man. Maar waar we nu staan, daar ja. is normaal water. Ja, normaal horen we hier tussen de mosselen te staan, zou je kunnen zeggen. Zoetwater mosselen en allerlei andere klein grut, visjes en zo. Kijk, hier heb je nog een kleine laagte. Hier heeft langs het water gestaan. En daar zie je die grote schelpen van de, van de zwanenmossels en de schildersmossels liggen. Ja, maar die zijn allemaal gekraakt? Die leven niet meer. Dat is wel door vogels, door meeuwen, door rijgers of door eh, ja. kraaien is dat wel eh, soldaat gemaakt. Ja. Bij hoogwater en bij laagwater gaat er altijd veel dood hier. Nu zijn het de vissen en die schelpen ja. die het niet redden. Ja. Dat is, nou, dat is nou het kenmerk van deze natuur. Hè? De dynamiek bij die riviernatuur is zo dat het altijd eh, als, een, als een schakelaartje om kan staan. In een moment zijn het de dieren die van eh, natte omstandigheden houden die gruwelijk in het voordeel zijn. En op andere momenten zijn het de dieren die van droge omstandigheden prefereren die weer alle kansen krijgen. Dus het gaat met, het gaat met grote amplitude's op en neer hier. Dat is toch wel... Met de waterstanden mee. Met de waterstanden. 16 jaar geleden liepen wij, was ook december, liepen ja. wij hier met de maximale, de maximale waterstand. waterstand. Toen waterstand, stond er. Het... Ja. Hoeveel water boven ons hoofd hier? Dat was het eh, 9 meter hoger dan het nu is, op dit moment. Dus stel je voor. nu. Alleen staan... de toppen van die bomen nog. Nee, ja. Ja, inderdaad. Het was toen eh, niet voor te stellen, weet je nog? Dat we dan op de hoogste ruggetjes konden komen. Voor het rest was het één grote zee die je zag. Ja. Alle konijnen, muizen hazen, het zat geconcentreerd op die laatste hoge rilletjes. En toen gingen die beesten dood? En... Toen hadden die het moeilijk. En nu hebben die dieren maximale ruimte. En uh, ja, die, die krijg je dus nu amper te zien, omdat ze zoveel ontsnappingsplekken. Maar, maar wie hebben het dan nu moeilijk, de bevers? De bevers hebben het pittig op dit moment. Dat kun je zien, omdat op heel veel plekken... We staan nu hier niet zo ver van een beverbrug af. Die we gaan, gaan we straks even kijken. Maar die is helemaal drooggevallen. Uh... Maar dan zal er geen bever in zitten. Ik denk dat hier geen bever meer in zit... Die bever heeft een, een nieuwe plek moeten gaan zoeken, als hem dat lukt. Want als je nu gaat kijken naar de waterpartijen die ja. over zijn... dan zijn er niet zo heel veel waters meer in de Millingenwaard. die diep genoeg zijn voor een bever om lekker makkelijk te kunnen zwemmen. Dit nog wel, de grote plaats? We staan plas. hier bij zo'n grote zandplas, daar is het heel goed mogelijk. En als je rondom loopt, dan zie je daar ook heel veel sporen van bevers. Als ze de kant op komen, naar de boompjes toe gaan om te, om te vreten. Want er zitten er hier uh, enkele tientallen. Negen of tien families, bever... En die samen meer dan 50 burchten, holen, etc. Dus per familie hebben ze op verschillende waterhoogtes hebben ze een soort verblijf, kun je zeggen. Ze zijn dus uh, voorbereid op al die waterstanden. Maar dit, dit is wel eens even een andere koek. Dat hebben ze nog nooit voor hun kiezen gehad, zo laag. Dus op heel veel plekken waar bevers zaten, daar kunnen ze nou überhaupt niet. Daar is geen het, water. Hebben ze het water echt nodig? Uh. Ze schuiven mee met het water. Ze willen gewoon water om in te zwemmen. Ja. Je ziet hier wel die bomen die zijn afgeknapt ja. als lucifertjes, zeg je dan. Hè? Dit is allemaal beverwerk. Bevervraat. Ja. Ik weet niet hoeveel van die negen families, in totaal waren het 24 bevers toen... en nu nog in dit gebied zitten. Want stel je voor dat die, al die, die 24 bevers, en misschien zijn het er nog meer geworden... doordat er nieuwe jongen bijgekomen zijn. Als die allemaal bij elkaar geconcentreerd zouden zitten in die laatste open plassen... Nou, dan levert dat stress op. Zeker is, voor die dominante dieren. Dat is die, veel te druk bij elkaar. Ja, die, de mannetjes zullen dat niet uh, tolereren... dat uh, andere mannetjes zo dicht bij hen in de buurt zitten. Ik weet ook wel zeker dat de dieren hier weggegaan zijn. Die zijn uh, via de Waal nu naar andere uitwatergebieden gezwommen... op zoek naar nieuwe leefplek. Kan je dan nu op de Waal, op de rivier, de bevers zien zwemmen? Ja, ik denk dat dit dus bij uitstek de, het, het moment is... dat je langs de Waal nu de bevers kan uh, treffen... En dat die bevers via de Waal, dat is namelijk hun grote lijnvormige verbinding... dat ze dan op zoek gaan naar eh, nieuwe uiterwaarden die nog niet bezet zijn door bevers. En dat die droogte dan het instrument is om die verdere uitbreiding van die bevers in gang te zetten. En waar is nou die burg? Je zei dat hij hier ergens tussen de heuveltjes zat. Dit zijn gewoon kanaaltjes. Hier zit hij en hier zie je alle kanaaltjes rondom. Hier zie je dus ook een ingang, hè? Zie je? Die, die zit, nog zit normaal onder water. Die zit normaal onder water. Want dit is, uh, de, de, dat kanaaltje wordt zelfs door lage waterstand in gang gezet. Omdat die dieren dan steeds dat, dit, dit aanzwemstukje uh, gebruiken. En krabben dan die modder eruit. Zodat ze zo lang mogelijk nog een, een soort grachtje ja. naar hun uh, plek toe vinden. Maar dit is meters hoog. Uh, er ja. zijn stapels takken erbovenop. Hier ligt een vrachtauto vol hout op. Zeker. Echt. Dat is niet voor te stellen. Dat gaat. Nou, het dat, dat bestrijkt bijna eh, vijf meter in de ja. breedte. En het is een immens hoge bult. Deze burke bestaat ook al tien jaar. Dus elke keer als er een hoog water is, wordt hij weer bijgewerkt. Het wachten nu is weer op een volgend hoogwater En zul je zien dat hij weer keurig bijgewerkt is. En dat het meteen weer in beslag genomen wordt. Nu zit er geen bever in. Nee. En dan zou je hier ook sporen vinden. Maar misschien wordt hij nu gebruikt door een vos of door een das of weet ik wat. Want als onderkomen is hij geschikt. Ja. Ongelooflijk veel... Boomstammetjes erop. Hier zit ook nog een ingang. Dat is ook een gat. Ja. Jij bent. Nou, nou, wat is twintig jaar verbonden met dit gebied? Ja, twintig jaar uh, voel ik een hele sterke band met dit gebied. Ja. ja. En het begon als uitwerking van het plan Oyevaar. En dat was niet zomaar een ooievaar, dat moest de zwarte ooievaar zijn. Die is terug, hè? De zwarte ooievaar is de laatste jaren telkens op bezoek in dit gebied. In het, soms in het voorjaar en meestal ook in het najaar. Dus dit jaar bijvoorbeeld zaten er in de maand augustus, en september... zaten hier telkens eh, één of twee, ik geloof zelfs een keer drie, zwarte ooievaars. Langs de rand van deze grote plas en nu zoeken. Ik weet eigenlijk niet, stom is dat. Hoe zien beversporen eruit? Nou, je ziet vaak vanaf het water een patroon. Je ziet, je ziet wel de poot afdrukken. En je ziet een, een golvend patroon over het zand, zo'n sleepspoor van hun staart. Ja. Hier rechts zie je al een stuk waar allemaal boompjes om liggen. Daar zie je bijvoorbeeld al takken op de oever liggen. Ja. Hey. Hier zie je al een takkenspoor vanaf gins hier naar de oever toe. Zie je, hier verdwijnt het ja. in het water. Dus hier is een bever met zo'n tak achter zich aan. Deze, deze 25 meter komen overbrug over het zand slepend en is hier het water ingezwommen en heeft vermoedelijk dan daar een, een zandbankje gezocht en dan gaat hij die tak opvreten. En misschien neemt hij nog een groot stuk mee naar de burcht. En wat ook kan is dat hij sommige takken onder water in de bodem prikt, daarmee vooruitlopend op een mogelijke een strenge wind. En Dan hebben ze ook onder water voldoende voedsel. Als de hele dat boel afgedekt goed. is ja. met ijs, dat blijft goed, ja. En langs deze hoeven, hele oever vinden we straks euh, bomen die aangepakt zijn door bevers. En dat zijn echt zoals dat die, moet je die ook En dat zijn bomen die meer dan een halve meter dik zijn. Dan moet je als bever wel weten welke kant die op gaat vallen. Ja, ja. Nou, dat is helemaal vers. Dat is misschien nog wel van afgelopen nacht. Dat moet wel helemaal wit, wit hout. Wit ja. Ja. Overal zie je nu, als je het beeld een keer te pakken hebt, gins, liggen een dikke boom om. Hier liggen verschillende stammen om. ginds zie je ook eens verse geknaagd, dat zie je onderaan de stam. En ook daar zie je een heel regiment bomen om liggen, zie je? En langs deze hele wal is het zo. Overal liggen bomen om. Het gaat echt om tientallen dikkere stammen die ze hier nu aanpakken. Maar moet je je voorstellen dat als dit straks weer gaat overstromen... met al die planten en die zaden en alles wat daarin zit... dat die vissen dan weer een, uh, een gedekte tafel hebben van heb ik jou daar, hè? Ja. Dus nu eventjes doorbijten, jongens. Even, maar... even doorbijten, maar straks is het weer hier, dat, dat wordt schransen. Ja, en op onze website staan foto's van heel veel beversporen... die je nu in de Millingenwaard kunt zien. Omgeknaagde bomen, het is echt fantastisch om te zien. Houtschilvers, afgevreten takken, poot- en staartafdrukken. En sleepsporen. Prachtig. Wij horen Fadanguito van de Nederlandse Flamenco-gitarist Erik Vazon Morel. De 17e klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban is nu een week aan de gang. En hier moeten bijna 200 landen het eens worden over een verdrag... dat al onze klimaatproblemen oplost. Kijk, dat zou prachtig zijn. Aan de telefoon onze man in Durban, EU-klimaatrapporteur Bas Eikhout. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is jouw laatste klimaatnieuws? Nou, het klimaatnieuws is nu, toch, het is nu de, de rustdag, zondag. Uh, de eerste week was een... Uh... Nou, is toch altijd meer een soort spannende week, omdat je dan pas goed krijgt te zien wat voor een mandaat iedereen mee heeft gekregen na Durban toe. En uh, ja wat je dan vooral ziet is dat de Verenigde Staten echt uh, op ongeveer alles dwars liggen. En daar hoeven we dus echt weinig van te uh, verwachten. Interessant is dat China, China, China lijkt zich uh, welwillend op te stellen. Dus dat, dat geeft weer wat hoop. In ieder geval in de wandel gaan. Ja, want het, het, het werd bekend dat China zich wil binden aan een vaste CO2-reductie. En dat is, dat is voor het eerst, toch? Dat is voor het eerst dat ze dat gezegd hebben. Nou hebben de Chinezen wel altijd uh, de traditie dat ze nogal veel gemengde signalen afgeven in zo'n week. Dus van wie er weer spreekt, dat bepaalt dan ook weer wat er precies gezegd wordt. Maar wat, dit was wel voor de eerste keer dat ze hebben gezegd van... nou, wij zien het voor ons dat we ons aan zo'n akkoord gaan binden... En dat is wel heel belangrijk, want eigenlijk wat er nu in deur moet gebeuren is... enerzijds dus moeten we dat, dat Kyoto-protocol, dat is het enige mondiaal akkoord dat we hebben... dat loopt volgend jaar af. Nou, dat moet verlengd worden, anders hebben we helemaal niets meer. Maar Europa die wil dat wel, men heeft altijd gezegd... dat doen we alleen als er uitzicht is op een nieuw mondiaal akkoord. En eigenlijk heeft deze week China gezegd van... nou, wij kunnen ons dat voorstellen. En dat is wel echt heel belangrijk... En, en eigenlijk betekent dat dat de komende week, met name dus als de EU en China dit gezamenlijk doen, dan uh, kan het nog wat worden. Maar ja, Verenigde Staten, nogmaals, die liggen dwars. En ook India, is een beetje onduidelijk wat India gaat doen. Die waren niet zo heel erg blij blijkbaar met uh, de Chinezen op dit moment. En zou het kunnen dat doordat de Chinezen nu een beetje bewegen, dat Amerika mee gaat bewegen? Nou, wat, het beste wat we kunnen hopen van de Amerikanen is dat ze eigenlijk aan het eind van deze week niet gaan blokkeren. Dus dat ze, dat ze gewoon niet het gaan... He. Iedereen heeft een veto bij de VN. En als Amerika tegenstemt, dan heb je geen akkoord. Maar wat er zou kunnen gebeuren is... Kijk, als, als India meegekregen wordt met China en de EU... ja Als de VS dan dat gaat blokkeren, dat zou wel heel slecht zijn. Dus, dus het beste wat we kunnen hopen is dat ze dat ze zich ook ja, toch zullen zeggen van, nou, we, we zien dit aan en we stemmen niet tegen. Ja, zeker gezien het feit dat de, de, het motto van de top is... Working Together, Saving Tomorrow Today. En die samenwerking, ja, de, is, de, zie de, je de dat zo gebeuren? Zijn altijd, ja, de slogans zijn altijd heel mooi. Uh, nou, ik moet zeggen, de Zuid-Afrikaans voorzitterschap heeft natuurlijk een interessante rol... als leider van Afrika, maar toch ook als opkomende economie tussen China en India... Ja, zij kunnen ook een belangrijke rol vol, uh, volgende week spelen. En ik denk dat het belangrijkste wordt als die landen echt wat willen, dan, ja, dan kunnen we de Verenigde Staten isoleren. En dat zou denk ik het beste kunnen zijn wat we kunnen verwachten van Durban. Ja, ja. Nou zeg je we. Uh, wat heb jij nou gedaan de afgelopen week? Jij loopt daar rond. Uh, wat voer je uit? Nu dus ja, nou, ik, ik, wat je doet is gewoon als je aankomt, is uh, proberen zo snel mogelijk in die wandelgangen de sfeer op te pakken van... En wat ik zei, heel belangrijk is, wat is het mandaat dat men gekregen heeft? En eigenlijk is zo'n eerste week, ja, daar zitten dan vooral de, de onderhandelaars, meer de ambtenaren. En volgende week komt het politieke top. Maar dan weet je dus al, door te kijken hoe ze onderhandelen, bij die onderhandelingen zitten... Uh, wat voor een soort mandaat ze hebben meegekregen. En dat is eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan toen ik binnenkwam, is gewoon echt die sfeer proeven en kijken waar ze staan. En dan volgende week als dan de ja, meer politieke leiders komen, ja, dan, dan komt het meer aan om druk zetten en proberen het mandaat wat op te rekken. Want dat kunnen de politieke leiders. En ja, de, de ambtenaren in zo'n eerste week hebben gewoon een strikt mandaat. En ja. tot daartoe kunnen zij onderhandelen. En, en, en waar staat Nederland? Wat is, wat is het Nederlands mandaat? Uh, ja, kijk, de, de onderhandelingen worden toch met name gevoerd door, uh, ja, door de EU, door de Europese Unie. Uh, en Nederland uh, is daar onderdeel van. Uh, ja, wat er heel duidelijk in ieder geval door de EU en alle lidstaten is gevraagd van de EU is van jongens, wij willen in ieder geval een mandaat dat jullie akkoord gaan met een vervolg op Kyoto. Wat dus betekent dat Europa er rekening mee houdt... dat inderdaad het Kyoto-protocol verlengd kan gaan worden deze week. Ja. Dat zou dan een goed, goede uitkomst zijn. En als het goed is, hebben alle lidstaten van de EU wel die vraag gekregen... en hopelijk hebben ze dat mandaat ook gekregen. Ja, Bas, heel kort nog even. De EU kwam zelf in een plan om, om het uit te stellen tot 2015. Maar daar is niet heel positief op gereageerd, toch? Nee, nou dat was, dat was inderdaad, ze wilden het een beetje hard spelen door te zeggen van nou wij gaan echt alleen door met Kyoto als er een heel uh, duidelijk plan ligt naar 2015 toe. Maar ja, sommige ontwikkelingslanden vonden dat niet ambitieus genoeg en bijvoorbeeld de Verenigde Staten zeiden nou nou doe maar rustig aan. Dus ja, Europa zoekt een beetje naar haar rol en heeft hem nog niet helemaal gevonden. Dus laten we kijken of ze dat volgende week beter kan doen. Ja, nu nu, nu uh, nog vijf dagen, wanneer wordt het nou echt spannend? De, de, het laatste kwartiertje? Na woensdag uh, wordt, er, wordt er weer een nieuwe tekst verwacht. Hè, want er zijn dus allerlei onderhandelingen dat wordt samengevoegd in een tekst. Die komt, uh, wordt woensdag verwacht. Nou ja, dan zie je de befaamde alles tussen haakjes staan. Dat zijn dan de echte politieke punten. En dan die laatste paar dagen moeten al die haakjes uit die tekst worden weggewerkt. Ja, en het zal toch wel weer uh, eind vrijdag worden weer, dat, het, uh, dat het echt duidelijk wordt van gaat het wel of niet lukken. En dan gaan we het merken. En jij houdt het bij op uh, de, je blog op onze website. Europarlementariër en klimaatrapporteur Bas Eikhout, heel hartelijk bedankt daar Dag in gedaan. Durmen. En volg zijn webblog op onze site vroegevogels.vara.nl. We zijn zo weer terug na half negen.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 Radio 1, het NOS-journaal. In Rusland zijn enkele websites van groepen die kritiek hebben op het Kremlin uit de lucht. Volgens een onafhankelijk radiostation zijn hackers actief. Ze zouden willen voorkomen dat er wordt bericht over misstanden bij de parlementsverkiezingen vandaag. Peilingen wijzen erop dat de Partij Verenigd Rusland van premier Poetin en president Medvedev... zijn derde meerderheid in de Duma kwijtraakt.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 Het Weerbericht van Weer Online. Vandaag is er vrij veel bewolking. Slechts af en toe is de zon even te zien. Het noorden maakt de grootste kans op een bui. In de rest van het land blijft het overdag droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 7 graden in het Middenland tot 10 aan zee. Daarbij staat een matige, in de kustgebieden vrij krachtige, tot soms harde westenwind. Vanavond en vannacht neemt de buiigheid toe en regent het op veel plaatsen. Het koelt af naar zo'n 2 graden in het noordoosten tot 6 in het zuidwesten. Morgen is het een komen en gaan van buien. In het noorden zijn de droge perioden schaars. Het zuiden maakt de meeste kans op zon. Met maxima rond de 6 of 7 graden is het een stuk frisser. Tijdens buien kan de temperatuur nog wat verder dalen... en valt er mogelijk hagel of natte sneeuw. Er staat opnieuw een stevige westenwind. De dagen daarna houdt het onstuimige herfst weer aan. Op dinsdag is het nog fris, maar vanaf woensdag liggen de maxima weer wat hoger. Zitten nu achter het stuur...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 Vier minuten over half negen buiten wordt het inmiddels toch echt licht. Het wordt een beetje een grijze dag. Um, ja, gewoonlijk zit dan net na half negen onze maandelijkse columnist hier uh, in het capitool. en nee, hij is hier inderdaad tegenover mij zit. Marjoleen de Vos Kees Moelieker. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Conservator van het Natuurhistorisch. Is iedereen er al aan gewend aan de, aan de, de, de naam? Ja, het natuurhistorisch. ja dat, gaat, dat gaat heel snel. We hebben het ook heel groot op de gevel geplakt. Uh, kort na onze ja. uitzending um, in september. Dus nee, dat, en de, dat is en een reen reen. De, de mensen bij de telefoon nemen ook op met het Natuurhistorisch. En... Ja, er zijn nog een paar hardcore uh, weigeraars. maar het, Die blijven dan toch een kwestie van uh, tijd. Museum Rotterdam erachter zeggen. Ja. Maar het Natuurhistorisch. Oké, okay, voorlopig even je laatste column, hè? Ja, ja. Zullen we zul maar gewoon gaan doen. Ik ga hem doen. Oké, okay, wat komt er deze maand uit de koker van Kees? Vliegveiligheid. Op een mooie avond in oktober van dit jaar vond in de lucht boven Hilversum, niet ver hier vandaan, een botsing plaats tussen een meeuw en een traumahelikopter. De kokmeeuw sloeg een gat in de cockpit en de helikopter moest een noodlanding maken in een weiland. Kennelijk was doorvliegen met een gat en een meeuw in de cockpit geen optie. Dankzij omstanders kon de piloot de schade provisorisch met plakband repareren en zijn vlucht vervolgen. Opmerkelijk detail, het enige slachtoffer van dit ongeluk, de kokmeel, werd achtergelaten. Een foto van de plakband plakkende trauma-helikopterpiloot stond de volgende ochtend op de voorpagina van de Telegraaf. Over het lot van de mail werd niet gerept. Gelukkig zorgden twee Gooise natuurvrienden, Pieter Schut en André van Soest, ervoor dat de dode meeuw niet tot ontbinding over zou gaan. Ze speurden het kadaver op en schonken het aan het natuurhistorisch. Daar is de Traumameel nu een museumstuk. Het eerste luchtvaartslachtoffer dat prachtig past in de serie Dramatische Vogeldoden die het Rotterdamse Museum rijk is. De Traumameel is natuurlijk maar één van de vele slachtoffers van botsingen tussen vogels en vliegverkeer. In de Verenigde Staten houdt de Federal Aviation Administration sinds 1990 een database bij. En de teller staat nu op 129.597 goed gedocumenteerde doden. U vergist zich als u denkt dat dit allemaal vogels zijn. De lijst vermeldt 24 gordeldieren, 2 bevers, 114 schildpadden, 8 leguanen... 369 coyotes, 1019 herten, 4 paarden en een varken. Ik neem aan dat deze slachtoffers geen laagvliegers waren, maar niet uitkeken bij het oversteken van de start- of landingsbaan. De Amerikaanse vliegtuigvogeldodenlijst telt overigens 415 soorten, waaronder zelfs kolibries en graspakieten. Meeuwen, ganzen en roofvogels vormen de hoofdmoot. Het mag duidelijk zijn dat deze botsingen in de lucht de vliegveiligheid in gevaar brengen. Let wel, men heeft het hierbij altijd over de vliegveiligheid voor de mens. Dat is ook de strekking van het deze week verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de hachelijke noodlanding van een Marokkaans passagiersvliegtuig... na een botsing met een groep Canadese ganzen boven onze nationale luchthaven. De aanbeveling van de Onderzoeksraad aan de minister van Infrastructuur en Milieu luidt dan ook de populatie van diverse ganzensoorten in Nederland te reduceren tot een bepaalde omvang... en zo het risico van vogelaanvaringen te beperken. Deze aanbeveling gaat voorbij aan het feit dat vogels letterlijk vogelvrij zijn. Ze kunnen en zullen vliegen waar ze willen. Als alle schiphol tot kroketten verwerkt zijn... blijft het luchtruim bevolkt met te kraaien, meeuwen en andere gevleugelde vrienden. Wij hebben daartussen eigenlijk niets te zoeken. In de aardse biosfeer is het water voor de vissen en de lucht voor de vogels. Viervoeters en de enkele diersoort die op zijn achterpoten is gaan lopen, kunnen maar beter op het land blijven. Derde deel Allegro Moltissimo uit de overture van de opera Alessandro Nellindi van de Italiaanse componist Domenico Cimarosa. Uh, Kees, ja, uh, twaalf maanden lang was het een groot plezier om je hier uh, iedere vierde. Was het de eerste week of de vierde de week? Weet jij nog de ja, eerste week van de maand ontvangen? Meestal live. Uh, uh, dank daarvoor. We gaan je natuurlijk enorm missen. Maar goed, de spelrechten zijn onverbiddelijk. We hebben iedere week een andere columnist. Eén keer in de, uh, uh, het jaar of één uh, uh, jaar hebben we een, um, iedere maand een, uh, eenzelfde columnist. Maar goed, dat mag je maar één jaar doen. En dan uh, gaan we afscheid van je nemen. Um, we hadden het net even over die, uh, over die mail, vertelde je. En ook in de muziek hadden we het daar nog even over. Die mail die is dus tegen die. Is hij nou in die cockpit terechtgekomen? Nou, hij is uh, tegen de cockpit aangevlogen en heeft er een gat in geslagen. En uh, ooggetuigen hebben mij verteld dat hij, toen de helikopter geland was in het weiland, dat hij in het plexiglas hing. Ja, maar hij heeft zich dus niet helemaal te platter gevlogen tegen die Nee, nee wonderbaarlijk heeft hij zijn, zijn kop de goede kant op gedraaid op dat moment en uh, die is heel gebleven. Maar verder heeft hij dus inwendig alles gebroken wat, er, uh, te broken, wat je kan breken als meeuw. Ja, en hij staat al in het uh, in het museum. Hij ligt. Hij we, ligt hebben, we hebben hem uh, opgezet in de in de in de vorm zoals die in het weiland gevonden is als een hoopje veren. Wordt ja. je erbij? Wordt erbij? Foto. Dit is de trauma mail met de foto uit de telegraaf en uh, nou ja. Ja. ja, een heel mooi voorbeeld want we hadden nog geen echt luchtvaartslachtoffer uh, en, en dat is toch wel een, een, een hele bekende geworden. Ja. Ja, tragisch geval, maar toch ja. mooi dat hij dan in ieder geval bij jullie uh, terechtkomt. Uh, wat ik al zei, we gaan afscheid nemen. Uh, wat ga je nou verder met al die vrije zondagochtenden doen? Ja, ik heb beloofd dat ik mijn, uh, mijn zondagse ontbijt weer ga klaarmaken... voor uh, vrouwen en kinderen. Dat is goed. En op zijn minst anderhalf uur langer slapen. Kijk, heel goed. Nou, als, als cadeautje mag je zelf ook nog een onderwerp bedenken. En dat gaan we samen met jou uh, een van de komende weken maken. Ja. Uh, we gaan je nog weer, weer terug horen. Uh, nou ja, je krijgt dus als het ware een minuut van acht cent tijd... Heb je al een idee? Ja, ik heb een idee, maar ik ga er verder niet... We uh, uh, moeten maar uh, wachten wat het gaat worden. Oh. We we gaan gaan naar je... Het heeft over de natuur te maken. En ik ga uh, op, op stap in Rotterdam met, uh, met een, uh, een goede vriend en mentor. Oké, okay, wij gaan jou bezoeken in Rotterdam. Ja. En, en, en die goede vriend en mentor, mogen er daar al iets over weten? Hij uh, uh, een... heet ook Kees. Hij heet ook okay. Kees. <laughs> nou, dan, uh, <laughs> dan wordt het een succes. Dus Kees en Kees in Rotterdam. In het nieuwe jaar gaan we dat doen? Uh, ik denk dat we het al vrij snel gaan doen. Oké, okay, oké, okay, leuk. Nou, Kees en Kees, tot heel binnenkort dan. En Kees moeilijker, uh, dankjewel. De Natuurkalender, de Eerstelingen van deze week. Donderdag 1 december begon de meteorologische winter... maar wij krijgen nog steeds heel veel meldingen van voorjaars- en zomerbloeiers. Zo worden er bij de stichting Floron zelfs bloeiende appelbomen gemeld. Nog meer late bloei en ook late vogels op onze venolijn 035 6711 338. Goedemorgen. U spreekt met Jacqueline Zoet uit -Noord en in de slangenden bij mijn moeder in Beverwijk zit een torterduivennest met twee jonge duifjes die bijna klaar zijn om uit te vliegen. Jacques uit Haarlem. Ik liep gisteren over het houtmanpad aan de rand van Haarlem... en wat zag ik daar tot mijn grote verbazing? Een berenklauw in bloei. U spreekt met Romee van der Loef uit Hengelo... en vanochtend ontdekte ik drie bloemen in mijn helleborus niger. Drie kerstrozen. Goedemorgen met uh, Ilse Neven uit Heikant, Vlaanderen. Zondag daar was ik in het bos aan het wandelen en zag ik op twee plekken paardenbloemen uh, in bloei. Ik zag ergens een rhododendron, zo'n paarse in bloei. En bij mij in de tuin beginnen de eerste blauwe drijfjes, of misschien wel de laatste blauwe drijfjes, te bloeien. Met Marjolein Boekhoven vanmiddag wandelden we in dieren en zagen we een prachtige toverhazelaar waar de eerste bloemen... Kwamen. Dat is al heel vroeg. In onze eigen tuin begint hij meestal pas half december, januari. Goedemorgen, Jeanette Esslink uit Koephanger. Vanavond het is het dus heel zacht buiten. Het is zo verrassend om nog te zien dat er nog heel veel kleine wintervlinders actief zijn. Het zo 27 bij de buitenlamp. Dag, dit is Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. Ik ben buiten geweest om wat klusjes te doen. Koude wind en wat hoor ik? De grote lijster en niet van één kant, maar van verschillende kanten. Dat was hem dan wel, de romance sans parole, opus 17, nummer 1 in Asgroot... van de Franse componist Gabriel Fauré, uitgevoerd door Jean-Martin. Nou, met de geurtoon gaat het heel goed, met de geurtoon gaat het heel goed, gaat het heel goed, goed. Zo is dat. Ja, met deze bekende, maar domme conclusie van Bleker beginnen we onze serie over de gevolgen van de nieuwe natuurwet voor de vogels. De staatssecretaris deed afgelopen week nog een bijzondere uitspraak. Hij haalt de smiet van de vrij bejaagbare soorten. Dat is een klein beetje winst, of laten we zeggen op zijn minst wat minder verlies. Er zijn nog veel andere vogelsoorten die wel de dupe worden van Blekers nieuwe natuurwet. Zoals de aalscholver. Grote donkerkleurige watervogel die vooral veel voorkomt op en rond het IJsselmeer en van vis leeft. En daar zit volgens sommigen het probleem. Henny Radstaak is met aalscholveronderzoeker Bart van Eerde en met Nico de Haan van vogelbescherming bij een kolonie Aalscholvers. Kijken of die bomen bevroren zijn. Zo'n mooi wit glansje ligt er overheen. Maar dat is kennelijk toch de aalscholverpoep. Ja. In deze tijd van het jaar zeg ik wel eens want het is net poedersuiker. Ja, ja die takken zijn helemaal wit ja, van, de, van de stront, ja. Het ja. is Mooi zo'n bosje vlak voor, uh, voor het gemaal, De schoorsteen erachter. Wouddaggemalen, Lemmer. Dit is een, uh, een hele bekende slaapplaats. hier op de rand van het IJsselmeer. De beesten gaan van hieruit, zeggen we het IJsselmeer op. En als het nou hard waait, zoals vandaag, gaan er ook heel veel binnenland in. De, de Friese meren liggen natuurlijk ook binnen aan bereik. Ja, je ziet ze ook wel eens langs de weg, hè? Op, een, op een lantaarnpaal ja, zitten hun vleugels en, te en, drogen. En ook in parken, hè. Ze overwinteren ook tegenwoordig ook. Oh, ja. in, in stadsparken. Het is ja. ook een stadsvogel geworden. Heel mooi versierd met al een zwarte stipper. Dat zijn wat eenden die we horen opvliegen. Maakt ze eigenlijk geluid, die aalschoffer? Nou, ja, in de kolonie in het voorjaar wel. Verder zijn het zwijgzame vogels, hè. Nu, terwijl ze vliegen, hoor je constant kletsen. Maar aalschoffers zeggen in de vlucht niets. En in het najaar ook niet. Kijk die vliegen. Kijk een op. Kijk eens. Nou zeg, ja, er zijn er wel meerdere een paar honderd. Kijk eens. Prachtig zeg. Wat ik nou die aalswolf? Het is, het is een, een, ja, een zwarte vogel, witte, witte buik zie ik? Ja, het is uh, niet alleen zwart. Hè. Het voorjaar heeft hij ook nog wel een beetje groenige glans. En wat ik altijd zo bijzonder vind is die reptielachtige kop. En dan die, dat, dat, dat hele groene oog. En, uh, ja, en een vrij vorst formaat. Hè. Gaan eens even de telescoop erop zetten. Ik zie, ik zie een ring, dus ik kijk even met mijn kijker. Ja, want jij, jij doet al jaren onderzoek hiernaar. Nee, onder ja. andere de Aalscholvers ja. rond het IJsselmeer. Ja. Met name de Aalscholvers eigenlijk. Ja, bijna 30 jaar. Ja. En uh, fascinerend beest. Hoeveel zitten er? In nou, in het IJsselmeer hebben we het nu, zeg maar, op een, op de laatste jaren rond de 10.000, 11.000 paard. Het zijn eigenlijk een beetje mislukte watervogels. Hè? Ja? ja, want die, die stuit, die vetklier, die werkt gewoon niet goed. Dus ze kunnen zich niet goed invetten. Kijk maar eens naar een fluit. Dat zit allemaal strak in het pak en de, de druppeltjes rollen er keurig af. En zo'n aalscholver, als hij dan uit het water komt en heeft gevist, dan gaat het heel moeizaam. En uiteindelijk zoekt hij zo gauw mogelijk een plekje op uh, in de buurt. En dan spreidt hij die, die vleugels zo mooi om, om lekker te drogen. Ja, bekend beeld, hè? Ja, bekend beeld, maar dat is dus eigenlijk omdat hij als watervogel ja, niet zo geslaagd is. Aan de andere kant uh, ligt hij wel heel diep in het het water. Hè? Als je een aalscholven ziet zwemmen, zie je vaak alleen maar zijn nek boven water uitkomen. Zo diep ligt hij dus. Hij is lekker zwaar, dus je hoeft maar iets te doen om te duiken. Dat is wel weer een groot voordeel. Bart staat ondertussen door jouw ah, telescoop te, te kijken. Geduurd, want dat, ja. je, had, je had een gering exemplaar gezien, Kijk, je wil natuurlijk ik, het, het nummer weten, of de kleur. Ik lees hem nu net af. Een oude bekende, schitterend Obar Vier is het. Die, die vier. Je. Ja, die ken ik. Ik zie, dat, ik zie die vier. Nou, een heel klein stukje van de bovenkant. Maar ik ken, die, ik ken deze rakker. Feest van herkenning, ik. Dat, dat vind ik altijd ja. ja. zo apart. Dat het ja. vogelaars hun eigen... Of, oké, heb je hem ja. zelf gerinkt, of niet? Ja, hem zelf gerinkt. Ja, en, uh, een paar jaar geleden. en uh, die, die zit hier dus bij Lemmer. Maar, met Bart, nou was altijd het verhaal. De Aalstolver is de grote concurrent voor de visserij op het IJsselmeer. Ja, dat was natuurlijk het verhaal. Ligt ook voor de hand natuurlijk. Grote groepen. Die maar hè, zich vermenigvuldigen en daar komt geen eind aan. Hè, de, de zwarte vloot of wat voor termen er ook gebruikt zijn. Wij hebben dus al jaren ook naar, naar braakballen gekeken. Die, die, die vogel maakt dus iedere dag een braakbal. En in die braakbal zitten de gehoorsteentjes en de kleine resten, schubben, keeltanden, noem maar op, van, van vissen... die zijn daardoor te herkennen, op soort. Maar niet alleen op soort, maar ook, je ziet ook nog hoe groot die vissen waren. Want de lengte van zo'n zo zo gehoorsteentje is net, net zo lang... of in, in verhouding tot de lengte van het visje. Met andere woorden, we kunnen dus eigenlijk per dag een, een dieet reconstrueren. En toen kwam daaruit dat dus die aalscholver... hij heet dus aalscholver, hè, dus aaleter, eh, paling. palingeter. Hè. Nou die eet helemaal geen paling meer, want die paling is... Opgevist. Niet door die aalscholven, maar gewoon door de menselijke visserij... en de hele glasaalproblematiek op de Atlantische Oceaan. Dus aalscholven, die moet eigenlijk pos heten. Want hier in dit meer is het nu 70% pos, wat het dieet betreft. Pos? Pos. Ja. Een kleine baarsachtig, een klein visje, stekelig. Ja, uh, maar eigenlijk moeten we blij zijn met de aalscholven, want die, hij dunt als het ware een visstand. He? Dit is dus een soort die prima natuurlijk ja, de, de jongere vissen... Uitdunt. En dan kun je zeggen, ja, vreselijk nou, want dan worden die jonge vissen niet groter. Maar 90%, 80% van de jonge vissen die in zo'n jaar geboren worden, die gaat sowieso in de eerste winter al dood. Dus het is of de aalscholver of een andere oorzaak. En als je het dus over schade hebt, dan moet je dus dat ook heel goed uit elkaar houden. Ook hengelaars zijn soms best wel, ik wil niet zeggen, openlijk blij. Maar merken nu dat er dus veel grotere vissen in hun gebieden zijn die het beter hebben. Waarmee... Maar meteen uh, verteld is dat die aalscholver helemaal geen bedreiging is voor de visserij. Uh, sterker nog, de visserij eigenlijk een handje helpt. Maar toch staan er in die nieuwe natuurwet van Bleker... die heeft hele andere plannen met die aalscholver. Laten we even luisteren. In de nieuwe natuurwet van Henk Bleker krijgen provincies... ruime bevoegdheden om ontheffingen en vrijstellingen te verlenen... voor het doden van niet-bedreigde vogels, zoals de aalscholver. Er kan straks bijvoorbeeld ontheffing worden verleend... ter voorkoming van schade aan visserij... Daardoor zou het zelfs mogelijk zijn dat ook sportvissers op aalscholvers mogen jagen. Schade aan visserij. Sportvissers, hebben die daar last van, van een aalsgolver? Ja, het is uh, toch ook weer die hele wetse insteek van... Uh, oh ja, zelfs die ganzen protesteren, kan je nagaan. <laughs> <laughs> maar uh, het is de hele wetse insteek van... Uh, ik zie dat een vogel iets doet, het staat me niet aan, dus schiet hem maar dood. Alsof dat een oplossing is. En als je het vergelijkt met de Flora en Fauna wet... Dan mocht alleen eventueel een afschotvergunning worden verleend voor aalscholvers als bewezen was dat die grote schade aan de beroepsvisserij zou toebrengen. En als je dit ziet, dan zeg je nou als ik denk dat ik mogelijk schade krijg... en ik ben sportvisser en ik gooi mijn hengeltje uit en ik wat min, vang wat minder dan anders... dan uh, uh, krijg je van bleker alle geweren je handen gedrukt bij wijze van spreken. Maar hoezo de sportvisserij? <gacht> nou ja... Ik heb aan de sportvisserijmensen eens gepeld. Ik zeg, hoe staan jullie daar nou in? Zitten jullie te wachten op zo'n afstandsvergunning van Bleken? Ze zeggen, ja, nou, we zijn op een heel andere manier bezig. Wij zijn aan het kijken of we niet op bepaalde manier voorzieningen kunnen treffen... waardoor als de aalscholvers naar beneden duiken... die vissen die wij daar zetten niet gelijk worden opgegeten door de aalscholven, dat ze kunnen vluchten in allerlei hoeken. Dus ze staan helemaal niet te wachten om de geweren zeg maar, te pakken en op aalscholvers te schieten. Het is, is wel heel merkwaardig, maar het komt uit het idee... Denk van Bleken, die, die leeft in zo'n jachtwereldje. Van, uh, als je vogels ziet en ze doen schade, moet je ze schieten. Dat is de oplossing. Denk je dat je problemen hebt, pak je geweer maar. Nou heb je onlangs in deze serie enorm kwaad gemaakt... over het feit dat de smint op de lijst van bejaagbare soorten staat. Daarvan heeft Bleken van de Week gezegd, hij gaat eraf. Daar ben ik dus ontzettend blij mee. Want uh, ik uh, werd redelijk wanhopig. Ik denk nou dit, dit, dit gaat gewoon helemaal niet meer lukken. We gaan echt helemaal terug naar de vorige eeuw. Dus ik hoop dat zeg maar, ten aanzien van die natuurwet en al die inspraakrondes die er nu geweest zijn, dat er heel goed naar die argumenten gekeken wordt. Eigenlijk heeft dit het het verkeerd omgedaan. Als je nou eerst was gaan praten met verschillende groeperingen in de samenleving van hoe kijken jullie nou tegen de veranderingen aan, en dan die wet had gemaakt, dan hadden we al die fus niet gehad. Ik wil niet zeggen dat de problematiek niet speelt. Je moet er serieus naar kijken, je moet er serieus over praten, wat soort oplossingen zijn er. Maar dat geweer, laat dat nou alsjeblieft even in de kast beginnen aan de andere kant. Wat voor geluid maakt hij nou precies in het voorjaar? Ja, ja dus bij al oh, hele rare geluiden joh, in, in die kolonie. Je weet niet wat je hoort. Ja. Ja. Dat is een mannetje. Kom niet terug op nest. En de vrouwtjes? nou dan moet je heel goed. Ik weet niet ja. of dat kan hoor. Ja. Ga je niet op schieten. Nee, nee, nee. Veel te mooi om dood te schieten.